Ik met het NOS-journaal. Progressief Nederland is de nieuwe naam van GroenLinks-PVDA. De lancering van de nieuwe naam is een van de twee laatste stappen... op weg naar het volledig opgaan van de twee linkse oppositiepartijen... in één nieuwe partij, zegt verslaggever Wilco Boom. GroenLinks-PVDA die houden op te bestaan. Formeel gaat dat gebeuren op het oprichtingscongres 13 juni. En daar wordt dus die partij officieel opgericht. Uh, Progressief Nederland gaat dat dan dus heten... En, uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks houden dan op te bestaan. In het dagelijks taalgebruik wil de partij de naam afkorten tot pro. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil misschien de wapens die bestemd zijn voor Oekraïne naar het midden oosten sturen. Doordat de oorlog in Iran langer duurt, begint de Amerikaanse munitie op te raken, melden anonieme bronnen aan de Washington Post. Een definitief besluit is er nog niet overgenomen omdat president Trump volgens de bron de wapens voortdurend een andere bestemming geeft. In asielzoekerscentra in Almere en Uden zijn vandaag steekpartijen geweest. In Uden werd aan het eind van de middag iemand neergestoken. De politie zoekt onder meer met een helikopter naar de verdachte. In Almere was afgelopen nacht al de steekpartij. De verwondingen vielen mee en het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.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 No De kop van dit tweede uur. En dan uh, is het ook zaken dat ik dan ergens weer, geloof ik, in beeld kom. Want uh, die jijbuiskijkers doen ook weer uh, vandaag mee. Uh, want dit tweede uur was de start van Wolfgang met Wishful Way. En dan ook onze eigen opname. Ja, uh, want het aardige is. Dat is meteen ook een bruggetje uh, richting de gast van vanavond. Wolfgang maakte gebruik van een pedal uh, bij zijn gitaar. En dat gaat Lisetta Viva, dat is de gast van vanavond, ook doen. En het, uh, het leuke is trouwens met het hele verhaal... dat zij ook bij elkaar op één zondagmiddag... Uh, bij Sex and Sunday Sounds was dat... bij elkaar in één ruimte waren. Dat vond ook wel heel erg uh, grappig. Maar goed, uh, dat was alweer een tijdje terug. Volgens mij ergens in, ik meen in februari... En Lisette zelf heeft in januari uh, daar gespeeld. Maar dat gaan we zo dadelijk uh, van haar horen in ieder geval. Um, dat zo dadelijk. Maar eerst zijn er dus nog wat dingen die nog geregeld moeten worden. Want ik zie hier iemand achter mij nog druk met een laptop bezig zijn. Ik weet niet wat dat is. Ik ben A-technisch op dat gebied. Maar dan gaan we nog een nieuwe single die morgen uitkomt. En die is van een EP. En dat is Xilia... En achter Xilia schuilt Carlotta Buist en zij komt uit Gent, maar zij woont al sinds een aantal jaren in Amsterdam. En dat nummer dat heet Glow en dat is ook meteen het titelnummer van de EP. It's win-win when they see me lose Cause I like them to be left confused See, yeah, I won't be held back by a bruise I get what I want, no excuse I got that glow of glow -oh, oh -oh, Anywhere I go oh -oh, You will catch me, see the show Take Was er? Silia heet uh, de dame in kwestie. En dat nummer dat heet uh, Glow. En als ik dan op een gegeven moment zo kijk naar uh, het scherm. Dan, uh, dan doet mij dat ook een beetje denken dat totaalshot vanaf boven. Uh, een beetje aan de oude tijd. Uh, dat uh, ook bij concerto uh, wat dingen online werden gedaan. En dan uh, had je zo'n prachtbeeld van bovenaf. Dus in dat opzichte is dat wel. Uh, en net op het moment dat ik het zeg, komt die shot er natuurlijk niet. Maar goed, dat is echt wel jammer. Een beetje jammer. Maar goed, maakt niet uit. Uh, we hebben uh, Lisette Aviva in de studio. Dus ik zal er ook even open zetten. Want anders uh, dan. Uh Gaan we weer praten en dan horen we niks. Maar goed, uh, Lisette, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, het is alweer een tijdje terug. 2024. Dat is, dat, dat, dat is minder dan twee jaar terug. Want uh, toen was het augustus 2024. Goed, ja. En nu is het maart 2026. De lente is begonnen. Maar als je naar buiten kijkt, denk je nou, nee. uh, niet dus. Nee, nee goed. sneeuw, hagel heb ja. ik gezien vandaag. Ja. Regen. Ja. ja. Want de aanleiding is ook een leuke. We kwamen elkaar weer tegen bij de Sexton Sunday Sounds. Dat was in januari, dus alweer twee maanden terug. En uh, toen ging je ineens een aantal nieuwe nummers. Ik denk, nou, dan wordt het weer eens tijd dat ik Lisette ook maar eens ga vragen. Want, uh, maar allereerst over de Sexton Sunday Sounds. Hoe was het je dat uh, bevallen? Want misschien luistert Sam mee. Je weet het maar nooit natuurlijk. Ja, dat vond ik superleuk. Ja? Uh, Sam is echt iemand met een uh, goed en groot hart voor muziek. Mm -hmm. En ook voor de juiste sfeer creëren. Dus uh, ik vond het echt super leuk om mee te te, daaraan mee te kunnen doen. Ja, uh, ook uh, die setting waar je toen in speelde de, uh, bij de Sexton Sunday Sounds ga je nu ook weer doen. Ja, ja. ja zeker. Um, is dit uh, de nieuwe manier van muziek maken zoals je het nu doet? Of heb je dat altijd al zo gedaan? Uh, ik heb het eigenlijk altijd al zo gedaan. Dus ik, ik zeg altijd uh, ook soms wel eens tegen het publiek van jullie zien me hier zoals ik ook op mijn, uh, in mijn zolderstudio aan het werk ben. Ik ben zo omringd door, uh, mm -hmm. door mijn pedalen en zo improviseer ik ook hier eigenlijk heel veel. Dus ik doe eigenlijk nu uh, nou dan natuurlijk iets meer geoefender <laughs> uh, wat ik eigenlijk ook al in de zolderstudio uh, doe. Ja. We gaan daar een aantal dingen van, uh, van meemaken. Uh, ik heb net al even in de soundcheck al het eerste nummer gehoord. En ik krijg hier ook het fotootje van uh, via uh, Leon. Dan krijg ik hem toegestuurd uh, uit dat mooie schrift. Maar dat ga, daar ga, kom ik <laughs> zo ook nog even op. Uh, maar eerst uh, het nummer waar we mee beginnen. En dat is Kitchen Table. the kitchen table, your sunrise smile lightens up my cold, dark, empty heart. En dan natuurlijk het moment dat er ook nog even wat uh, ongestemd moet worden. Want ja, er, uh, de stemming zit erin en we hebben al een stemming <laughs> gehad op uh, woensdag 18 maart. Dat is alweer geweest. En hoe uh, dat is geworden, dat kun je in de kranten lezen. Maar uh, ja, voor uh, Zandvoort ziet dat er uh, landschap er natuurlijk heel anders uit... dan bijvoorbeeld in Amsterdam, waar bijvoorbeeld Lisette weer vandaan komt... Ja. Uh, in Amsterdam. boot. Uh, het is tijd, uh, denk ik, uh, voor het uh, volgende nummer. Ja, ja nee, ik uh, wacht even tot het, uh, de heren uh, M. van Damme <laughs> terug is gekomen uh. met, met een glas water. Ja, dat, dat, dan klets ik het even zo uh, op deze manier voor. Uh, maar dat is heel bijzonder, mensen. Want die, dat nummer, dat komt morgen uit. Ja, dat klopt. Uh, wat kun je er even kort over vertellen, over deze single? Um, ja, uh, kort is altijd lastig voor mij. Maar uh, het heeft met de zee te maken. En we zijn hier ook heel vlak bij de zee. Ja. Dus het, ik, uh, ja, ik moet hem spelen nu hier. Het ja. is gewoon zo. Uh, <laughs> er staat mij iets bij dat je, op, uh, dat je ergens in Polen... Bij, Klopt. Daar, um, was het, uh, daar kwam de Aan de binnen dit. Baltische Zee. Ja. En de Baltische Zee is een complete stille zee. Want het is een binnenzee. Uh -huh. Dus de golven zijn daar geen golven bijna. Dus het, is eigenlijk, het ziet er eigenlijk uit als een soort meer... Spiegelglad dus. Ja. Oké. Okay. Uh, het uh, nummer is er ook uh, wel naar, want het heet Une vie trop als ik het goed uitspreek. Ja, klopt. En plus dat ik ook heel goed moet uh, kijken van hoe heb je het opgeschreven, dat ik ook niet uh, daarover... Ja, mijn handschrift is niet makkelijk. Nee. <laughs> dat weet uh, ik. Nee, une, une vie trop tranquille ga je nu horen. Une morte, une vie trop tranquille, een mer mort, een tro. Tranquille, een Dit is natuurlijk het materiaal waarmee jij binnenkort ook naar buiten komt, want er komt nog meer aan. Want het is niet het enige wat wat nee. uitkomt. Want... Nee, zeker niet. Nee, want dat heb ik ook ergens begrepen dat er nog meer aan gaat zitten komen. Maar dit is dan de single die morgen gaat uitkomen uh, en daar zullen we natuurlijk ook ruim aandacht aan geven, terwijl er weer even van instrument gewisseld wordt. Want dat is, vind ik altijd wel leuk. Want dan uh, ga ik weer even kijken. Want uh, er is, uh, het zijn twee gitaren. En uh, inmiddels heb je weer een andere gitaar gepakt. Uh, de eerste gitaar. Nou moet ik even weer op dat mooie handschrift van je zitten <laughs> kijken. En het, uh, dat is een. Volgens mij is de vorige gitaar een Jaguar. Ja, dat is een Fender Jaguar. Een Fender Jaguar. Ja. En wat je nu in je handen hebt, is weer een totaal andere gitaar dus. Ja, dit is een iets minder bekende gitaar. Dat is een Telestar. Telestar, ja. See en er ja. zitten ook glitters in. Glitter. Als je heel goed kijkt. Ja. Hele subtiele ja. glitters. Ja, ja. ja. <laughs> uh, daar ga jij het volgende nummer op uh, spelen. Ja. Dat, uh, dat nummer dat heet... En dat weet ik ook, dat, uh, want hier heb je volgens mij daar ook gespeeld op die zondagmiddag. Ja. Het uh, Hard heart and hands. Uh, er is ook ergens een verhaal bekend dat jij op een gegeven moment... je zou een, uh, een brief uh, schrijven... Van, wat, wat zou je doen uh, met de, jong, de jonge Lisette? zou dan een brief schrijven naar de Lisette van nu. Maar dat is volgens mij niet bij dit nummer, denk ik. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Die, ga je die nog wel spelen? Nee. Oh, die ga je niet <laughs> spelen? Nee. Nee, maar dit, uh, daar zit ook een, een verhaaltje bij, toch? Ja, absoluut. Um, Head, Hard and hands is eigenlijk um, een soort ode aan muziek. Wat muziek voor mij betekent. Het is Dat was het, uh, ja. letterlijk mijn hoofd, mijn hart en mijn handen. Ja. En uh, het helpt me gewoon om uh, ja, dingen tot me te nemen. En, um, dus deze song is eigenlijk een ode aan muziek. Wat muziek voor mij betekent. Juist. Dat uh, zeggende, uh, want dan is meteen ook de vraag... Want hoe, uh, ja, hoeveel per dag ben je met muziek bezig? Uh, ja, ik ga het niet een uur uitdrukken. <laughs> Dat is echt niet te doen. Nee? Okay. Maar het is, ik ben er altijd mee bezig. Ik ben altijd aan het schrijven. Ik ben altijd aan het nadenken. Als ik in mijn zolderruimte ben, dan ben ik lekker aan het spelen. Ja. Ik kijk heel graag live video's van andere artiesten. Ik ben eigenlijk er altijd wel mee bezig. <laughs> Goed, we, ja. gaan hem, uh, we gaan hem uh, laten horen. Hier is het Heart and Hands van Lisetta Viva. komende tijd, want uh, Lisette uh, wacht altijd uh, voordat ze met de dingen naar buiten komt. En ja, uh, wat ik al zei, uh, als we op een gegeven moment ineens uh, elkaar in januari treffen... en uh, ze komt met een heel uh, nieuw geluid uh, het podium opstappen... Ja, dan, uh, dan is het natuurlijk ook van... Nou, dan uh, denk ik, zal ik uh, Sam ook uh, graag nog even van dienst zijn... Uh, door te zeggen van, nou, Lisette, kom het ook maar even bij ons uh, spelen. En dat uh, gebeurt vandaag... Um, nou moet ik ook uh, weer even kijken. Want uh, volgens mij is het volgende nummer Spend Matches. Spend Match. Spend Match. Ah, laat horen. Ja, de titel zegt genoeg, hè? Ja. <laughs> was it all in vain, now only stain your fingers when you pick me up I lit your candle, which was dying in the dark I gave you my spark, thinking that would be the least that I could do On the floor, radiate the sun out shining, and everyone I couldn't be more proud of you. I may be crooked, brittle, and ragged but I won't take it back. The peace that I had I was the sunset. You are the dawn. Als het goed is, wordt er dus nu eventjes weer gewisseld van Gitaar, uh, in dat opzicht. Uh, want de Telestar wordt weer ingewisseld door Defender Jaguar. Ik zeg het goed, als het goed is. Ja, want ik heb het uh, net eventjes uh, weer opgeslagen. Ja. Uh, nu moet je me even, weer even helpen, want er staat iets met N smile, maar wat de voor staat. Wist ik? Ja, mijn N is nogal lijkt een beetje op een U. Ja. Ergens, oh. ja. Ja. ja, Dus het is, wat, hoe? het is. Het is nod and smile. Nod dus and smile, ja. Knikken en, uh, en glimlachen, ja. Ja. Zodat, zoals we allemaal heel goed kunnen. Ja. En uh, nod and smile uh, gaat over. Um, Even snel checken op welke kabo capo. Capo 2 was het? <laughs> ja, staat erop. Staat erop. Ja, je, <laughs> ja, ja, kijk mee. Ja, kijk mee. <laughs> um, ja, Narren's gaat eigenlijk over. Um, soms kan je opstaan met een gevoel waarvan je denkt: ah, dit wordt hem niet vandaag. Oh. Um, en um, daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Mm. Maar ik heb uh, besloten om het, uh, ernaar te knikken en naar te glimlachen. Ja, ja, ja. En uh, mijn, mijn dag verder uh, te laten gaan. Ja, en, en, en de dag ook niet uh, te laten verpesten. Dat is ook nee. dan een, een ding. Ja, ja. Nou ja, goed. Dus, uh, uh. Ik maak de vergelijking met mijn, uh, met mijn bovenbuurvrouw, denk ik. Ja, ja. <laughs> um, die is er denk ik nu. Die is nu net verhuisd. Maar die was nogal uh, stommelig en rommelig. En maakte veel geluid. En uh, ja, het is zo iemand die je wel eens door de trappengang uh, ziet. En dan knik je en glimlach. Ah, ja, ja, ja, net, net ja, zit. Ja. Um, dus soms kan het nare gevoel eigenlijk een soort van bovenbuurman of buurvrouw zijn, die soms een beetje stommelt. En ja, gewoon even knikken, glimlachen en doorgaan met je dag. Um, dan heb ik hier een wijze les op uh, gestoken, want ik heb ook bovenburen. Dus het kan allemaal van pas komen. Um, nod en Smaal, dat is het uh, één na laatste nummer. Not smile. Don't stick around. Let your feet carry you until you're round the bend. Don't look back. Shoulders brushing by, but never standing still. Greeted as your neighbor. To be your neighbor Um, ja, dat uh, is wel heel erg uh, ja, ja, uh, herkenbaar ook voor mij, want ik heb ook bovenburen. Dus uh, sinds ik in dat nieuwe huis zit hier op, nou wat zal het zijn, minder dan 10 minuten lopen van, de, van deze plek af. Um, dat is één. Uh, dan is uh, nummer twee, want uh, inmiddels staat uh, Lisette nog even het een en ander te doen voor het laatste nummer van, uh, van vanavond. Uh, wat zij dan speelt. Uh, maar ze komt de studio binnen. Want die pedal die zat in een een of andere koffer. En Lisetta daar zit ook nog een uh, bijzonder verhaal aan vast. Want die koffer uh, waar je dat ding in uh, stopt. Die heb je ergens ja, aangetroffen. En je denkt, die neem ik mee. Uh, nou, Ik was al langer op zoek naar een betere soort van echt een koffer voor mijn pedals. Want hm. uh, ja, je sleep je ja ik, ik sleep ze overal mee naartoe en ik wil ze betere bescherming aanbieden. Mm. Dus ik heb ergens in mijn telefoon bewaard zeg maar, wat de afmetingen waren. En dan ga ik soms naar het Waterloopplein of andere soort van uh, ja, vlooien markten. Mm. En dan kwam ik deze tegen, heb ik het opgemeten en dat bleek denk ik te passen. Dus ik dacht ik neem hem mee en dan... Uh... Ja, op, op, op de gok toenemen. En, en jij dacht... Uh, je neemt ook... Uh, dan Even refererend naar, uh, naar het vorige nummer... Nod en Smaal. Tegen die Mark Koopman. Jammer joh, ik neem hem gewoon lekker mee. Ik sta lekker te meten. En... Uh... Toedeledokie, zou zo iets? Nee, nee, ik heb er eerlijk voor betaald. Maar, ja. ik, maar hij, hij weet wel dat ik hem voor pedals gebruik. Oké, okay, daar dus ja, was is wel heel ja, blij mee. Ja, natuurlijk, ik begrijp ook wel. Maar ik, ik bedoel ermee te zeggen... die Mark Koopman, die staat dan ineens raar te kijken... van, hé, hey, daar staat iemand... Een dame die staat in een keer in een van de koffer van mij op te meten, en dat bedoel ik. Met, ja, uh, ja. ja nee, dat het was wel een beetje zo van wat sta jij er nou? Ja, dat is een meetlintje. <laughs> maar uh, ik, ik ben ik ben gek op op gekke koffertjes en dingen, dus dus ja. um, en heel vaak zijn dit soort spullen. Weet je dan krijg je van die tassen of of die koffers zijn zo uh -huh. uh, zo een paar honderd euro en dat is gewoon zo dom, want uh -huh. dit soort koffers die oude uh, ja, die oude goede koffers die zijn oh, als dat daar ja, um, uh, ja, die zijn gewoon zo. Zoveel zo beter eigenlijk. Ja. En veel leuker. Ja. <laughs> uh, dan nog iets. Uh, want uh, ik heb hier een setlist. Maar die schrijf je altijd op ergens in een heel groot schrift. En daar had je het toen bij de Sexton Sunday Saans ja. ook altijd over. Wat is dat uh, voor jou, uh, dat schrift? Ja, ik, uh, ik, ik noem het mijn Fountain Pen Diary. Want ik schrijf altijd met een vulpen. Heb ik altijd mm. al gedaan sinds ik klein was. Ja. Um, en voor mij is dit eigenlijk een soort van uh, ja, een soort dagboek waar ik in, van alles in verzamel. Dus dat kunnen gedachten zijn, dat kunnen akkoordenprogressies zijn. Um, maar het kan, kunnen ook dingen zijn die me zijn opgevallen. Het is eigenlijk een soort van verzamelarchief mm. waar, ja, waar ik mijn songs uh, in en mee schrijf. Ja. En ik heb het overal mee naartoe. Dus ook nu ligt het voor me met de setlist. Ja. Uh, en alle kapo-standen en toestanden staan ja. er ook op. Dus dat uh, is eigenlijk uh, de, de, de kern van mijn creativiteit. Ja, uh, want we hebben hier ook Coos in de studio gehad. Coos met C-O-O-S. En die heeft ook een dagboek. Hmm. Maar ze zei uh, bij een collega van mij... Ik ga toch echt niet uh, anderen mee laten kijken wat ik in mijn dagboek heb uh, staan. Maar ja, hoe... dit stukje mag je wel meekijken. <laughs> ja, nee, dat snap ik. Maar uh, er zijn natuurlijk ook zaken die dan uh, niet gedeeld hoeven te worden. Want dat zijn... nee, uh, nee, nou ja, er staat gewoon genoeg, uh, genoeg in, genoeg materiaal in. En, uh, nee. en ja, wat, wat uiteindelijk in een song terechtkomt, ja, dat. Uh... Dat, dat, dat weet ik nooit. Nee. een mooi bruggetje <laughs> naar de laatste song. Want uh, is Shudder and Stumbling, de vorige single die je in februari hebt uitgebracht, ook ontstaan in dat schriftje? Uh, ja, zeker. Ja, ja, ja zeker. Uh, niet in deze, want ik, ik ga er snel doorheen. Nee, ja. <laughs> dus ik heb veel verschillende, maar daar is Studder en Stumbling ook uh, in ontstaan. Stadder en Stumbling. Ja, zo, zo zeg ik het goed. Ja, ja. Stadder en Stumbling. Ja, het gaat over uh, stotteren. Ik heb als kind heel veel uh, gestotterd. Uh, dat zou je nu niet zeggen. Maar ja. daarvoor heb ik jaren bij een logopedist gelopen. Ja. Of gezeten of gelopen. Ik ja. weet niet hoe je dat zegt. Ah. Um, um, en, en gek genoeg is dat, een, uh, is dat een bepaalde onzekerheid die nog steeds in me soort van leeft. Het is toch altijd, wanneer je ergens moet spreken, dat je denkt... ah, ik hoop dat het niet gaat toeslaan of zo. Hmm. Want het gebeurt wel nog eens. Wel is. Gebeurt hmm. het wel eens. Um, dat het wel eens weer terugkomt. Maar um, ja, het is gewoon een soort van gek iets. En ik vond het gewoon heel leuk om daar een song over te schrijven. Want deze song staat ook in verschillende maatsoorten. Het is echt een soort van... Um, eigenlijk een soort van uh, dingetje waarvan ik zou willen... dat mijn uh, vroegere kleinere ik het had kunnen horen... toen ze nog stond te stotteren. Komt toch weer even dat kleine Precies. briefje weer uh, terug. Ja, ja, ja. Uh, de laatste van vanavond, Stutter and Stumbling. Stumbling. Tune. shortness of breath wheezing through my brick chest there's a fire in my body i know i have it in me but there's something in my chimney my words are always on the run racing through my veins. Stumbling, faltering, turn crumbling, there no were straight lines for me. I shake and shiver, I can deliver a word that might just comfort you. What's left on say it says it all. What's left on say it says it all.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 Southern, stumbling, faltering, crumbling No straight lines for me I shake and shiver I can deliver a word that might just comfort you What's left unsaid says it all What's left unsaid says it all Oh, what's left unsaid says it all Ooh -oh -oh -oh -oh -oh. Southern starpling. Full turn crumbling. I shake and shiver. I can't deliver. Southern star. I shake oh, I can deliver. Dankjewel. Komt een beetje een aarzende applaus. Want ik denk van er komt nog iets na, maar er komt helemaal niks na. Nee, um, nou het was weer heel erg leuk dat je geweest bent. Toch Dankjewel. heb ik nog geen van een vraag, want. Je hebt ook nog die tweede naam verklaard. Ook bij diezelfde Sexton Sunday Sounds. Want het is Lisette Aviva. Maar waar komt die naam vandaan? Die Aviva. Ja, dat is gewoon mijn tweede naam. Zie je? Ja, ja. dat is gewoon heel, uh, ja, heel makkelijk eigenlijk. Ja, en daarom uh, kun jij uh, dan uh, makkelijk ook te vinden zijn op het wereldwijde web, denk ik. Toch? Ja, zeker. Er is maar één Lisette Viva, zover ik weet. Ja, ja er we zijn er. Uh, Oké. Okay. Um, leuk dat je weer geweest bent. Dus. Ja, dankjewel. En uh, we kijken uit naar de EP, want die uh, zal. Uh... Ja, die komt zeker uh, snel aan. Maar uh, daar ga ik uh, nog een beetje geheimzinnig over doen. Maar morgen komt dus Unvitro uh, Tranquil uit. Ja. En uh, dan later deze lente komt de EP uit. Maar wanneer? Ja, dat weten we dus nog niet. To be continued, dat gaan jullie nog weten. Ah, to be, to be dat is dat leuke vervolgverhaal voor de socials. Dat zou je kunnen... kunnen <laughs> ja, dan kun je precies. de spanning even lekker opbouwen in ieder geval. Ja, precies. Ja. Die hou ik er even in. Goed, um, we gaan uh, zo'n ja, beetje, later... zo beetje afsluiten. Uh, want ik heb hier nog uh, iets openstaan uh, wat uh, meteen uh, dicht moet. Want... Volgens mij gaat er weer iets... Uh, ja, ik heb het uh, geluid van, uh, van jijbuis op mijn uh, kanaal openstaan. Ja, dan, gaat dat, dan gaan er twee dingen door elkaar heen lopen. Um, want, ik zei het al... Uh, de lente is terug. Ruud Haveling heeft er ooit nog eens een keer een nummer over uh, ge geschreven en gemaakt. Heeft hij volgens mij ook uh, een keer hier gespeeld. En dat is de afsluiting van de tweede heurde. Hier is Spring Will Return. Nou, die is terug.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 Wait for spring to come Soon you'll wear Your summer dress Although It isn't showing